4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Tweede Kamer blijft meeleven met prins Frizo. Voorzitter Verbeet zei dat aan het begin van de vergadering. Wij allen hopen dat de gezondheidstoestand van de prins zal verbeteren. We voelen ons intens betrokken bij haar koninklijke hoogheid... prinses Mabel en haar kinderen, haar majesteit de koningin... en de overige leden van de koninklijke familie. Samen met haar eerste kamercollega de Graaf had Verbeet... op de dag van het ongeluk ook al haar medeleven betuigd. De eerste prognose over de gezondheidstoestand van Prins Friso... heeft onze zorgen helaas niet weggenomen, zei Verbeet. De Kamervoorzitter stond ook stil bij het afscheid van Job Cohen... die vorige week opstapte als PvdA-leider en Kamerlid. De wijze waarop hij je, je terugtrekken motiveerde, heeft velen zeer geraakt. Het getuigt van een sterk en moedig karakter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 Jacoby omschrijft zichzelf als een politicus die in zaaltjes, op straat en in cafés komt. Ik ben misschien minder bekend dan de andere kandidaten, zegt ze, maar ik acht mezelf niet kansloos. Zolang uh, Basel van uh, Bayern München kan winnen, moet je outsiders nooit uh, uitpoetsen. Er zijn in totaal vijf kandidaten om Job Cohen op te volgen. Boven Jacobi zijn dat Martijn van Dam, Diederik Samsom, Ronald Plasterk en Nebahat Albayrak. En ze gaan de komende week met elkaar in discussie op partijavonden. En daarna kunnen de leden een keus maken en de fractie zal die keus overnemen.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 Met uitzondering van Vestia heeft geen enkele corporatie acute problemen. Maar toch zijn er in totaal 24 corporaties... die een forse rentedaling van 1 waarschijnlijk niet kunnen opvangen, zegt ze. Het aantal kinderen dat in een stad woont is gestegen tot boven de 1 miljard. Een derde van hen woont in sloppenwijken... en deze kinderen behoren tot de armste ter wereld, staat in een rapport van Unicef. Het kinderfonds van de Verenigde Naties waarschuwt... dat kinderen in sloppenwijken aan allerlei gevaren blootstaan... Ze leven bijvoorbeeld op welnisbelten, pal naast de spoor of bovenop oliepijpleidingen. Het weer bewolkt en nevelig, maar ook hier en daar zon bij een temperatuur van een graad of 11. Ook de rest van de week blijft het aan de zachte kant. De eerste dagen soms wat motregen, later in de week meer zon. ANEB Verkeersinformatie. Begin van de avondspits levert een flinke file op op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar zijn twee ongelukken gebeurd. Tussen Hendrik de Ambacht en knopen Terbrechtse Plein staat 10 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Dat is een ongeluk op de hoofdrijbaan. Helaas is ook de parallelbaan dicht tussen Ridderkerk en Rotterdam-Fijne En dat biedt dus ook geen soelaas. Vandaar de vertraging. Verkeer richting het noorden, richting Den Haag, kan beter omrijden via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. In al die jaren dat ik bij Carglas werk, heb ik heel wat nieuwe dingen voorbij zien komen. De mogelijkheid om via Carglas.nl afspraak te maken, bijvoorbeeld. waren we de allereerste mee. En nu lopen we nog steeds voorop met digitaal afspreken. Dat doet u rechtstreeks in onze agenda. Dus u beslist wanneer onze service aan huis u het beste uitkomt. Net wat meer doen? Dat doen we graag bij Carglas. Want nu krijgen we 9 van onze klanten voor onze service aan huis en daar maken we graag een 10 van. Carglas Repareert.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 Bouwconnect is een gezamenlijk product van KPN en de twee snoeken. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag... aan het Binnenhof, waar wij zo meteen gaan beginnen... aan ons eigen politieke vragenuurtje. Maar eerst tijd voor de vrolijke wetenschap. Bouwen van Straten, wetenschapsredacteur, zit in Hilversum in de studio. Dag, Bouwen. Goedemiddag, oh, wat klinkt je ver weg. Ja, zeg. Hallo, kan je het zo goed horen? zo is het heel goed. Jij hebt een opzienbarend onderzoek waaruit zou blijken... dat de upper class sneller geneigd is tot ellendig onethisch gedrag... Klopt inderdaad. Dat klopt ook nog. Ja, vertel. Dat blijkt uit het onderzoek. Liegen, stelen, bedriegen, andere mensen onrecht aandoen. Uh, je kan je afvragen wie doet dat vaker: mensen met een hoge of juist mensen met een lage sociale status. Maar dat blijken dus de mensen te zijn met een hoge sociale status. Mm -hmm. Hoe hebben ze dat onderzocht, Bouwen? Nou, um, ze hebben uh, een flink aantal proefjes gedaan, niet minder dan zeven. En ze hebben eerst gekeken, gewoon uh, in een live situatie zijn ze op een kruising gaan staan uh, waar een heleboel auto's voorbij kwamen. En ze zijn gaan kijken welke auto's uh, maakten zich nou het vaakst schuldig aan, aan verkeersovertredingen. Het ging specifiek om auto's die uh, andere auto's geen voorrang gaven. En het bleken dus bovengemiddeld vaak auto's te zijn uh, die duur waren, die er mooi uitzagen, uh, klassebakken zeg maar. Mm -hmm. En uh, die deden het niet uh, een beetje vaker, die deden dat echt tot vier keer vaker. Uh, maar ze hebben nog veel meer proefjes gedaan. Ze zijn ook bij een zebrapad gaan staan waar steeds voetgangers overstaken. En ook daar bleek weer dat, uh, dat dure auto's, zal ik maar even voor het gemak zeggen... Mm -hmm. tot drie keer zo vaak uh, mensen geen voorrang gaven, terwijl die dat wel hadden. Maar nou, nu is hier sprake in, in dit onderzoek van upperclass individuals, hè? Precies, en je kan je natuurlijk afvragen... Zijn dat uh, geen plurken, upstart, naar boven gevallen... Uh, plurken, dus horken. Nou ja, goed. Kijk, dit waren nog maar een deel van de, van de onderzoekjes die ze gedaan hebben. En bij die auto's uh, kan je je afvragen is dat nou wel een goede indicatie. Maar um, ze hebben nog veel meer proefjes gedaan, ook in laboratoria, uh, met, met behulp van zo'n duizend vrijwilligers. Mm -hmm. En daar hebben ze ook hebben ze verhaaltjes bijvoorbeeld voorgelegd en hebben ze aan mensen gevraagd uh, waarin een bepaald onethisch gedrag uh, voorkwam. Mm -hmm. Hebben ze mensen gevraagd um, in hoeverre ze zich daarmee konden vereenzelvigen. Ook daar bleek weer Mensen met een hoge status uh, konden zich daar beter mee uh, vereenzelvigen. Uh, er was een ander <lacht> proefje waarbij ze uh, uh, snoepjes kregen die bedoeld waren voor kinderen, mm -hmm. maar ze hadden de gelegenheid om die voor zichzelf te Kijk je. houden. Snoepjes <laughs> Bleek van dus kinderen dat kinderen ja, nou. ja, Dat is echt vreselijk natuurlijk. Maar, maar waren... bouwen. Ja. Okay, dus dit blijkt, hè, ja. dit onderzoek. Ja. Uh, maar nou, hoe komt het? Hoe komt het? Ja, dat is, uh... voel, voel je je als je rijk bent en upperklas voel je je boven de wet staan? Die geldt alleen maar voor het en niet voor ons. Nou, er is inderdaad ander onderzoek en uh, al eerder gedaan uh, en daaruit is gebleken dat mensen met een hogere sociale status uh, over het algemeen vooral gericht zijn op hun eigen sociale groep en daardoor ook minder geven om de gevoelens en leefomstandigheden van, van anderen. Want anders had je die status niet behaald. Precies, inderdaad. Maar goed, die, die mindset die maakt het natuurlijk wel makkelijker... om je onethisch te gedragen ten aanzien van mensen... die niet tot jouw eigen sociale groep behoren. Ja. Hmm. Dus dat is dan een, een mogelijke ja. verklaring. Zegt Ten Slotte Bouwen. Hebben ze plannen voor uh, vervolgonderzoek? Onder, nou, ik, ja, ik mag hopen van wel. Want het zijn ja. natuurlijk wel zeven proefjes. Dus, dus er komt wel het, het nodige uit voort. Maar het moet natuurlijk, je, je kan hieruit nog niet uh, onomstotelijk concluderen... dat mensen met een hoge sociale status uh, zich ethisch uh, slechter gedragen. Nou, Laat staan, ju justitieel beleid hieruit de peuren. Inderdaad. Hoe precies. zou je dat trouwens moeten doen? Weet ik niet. überhaupt als je, daar je daar ineens lid bent van de, de upperklas, meteen de gevangenis in. Nee, maar daar is juist de volgende onderzoek voor nodig. Logisch. Precies, daarom. Dat zou een beetje kort door de bocht zijn. Dus we wachten het af, het volgende onderzoek. Oké, okay. bouwen van straten van de wetenschap. Heel erg bedankt. Oké, okay, tot ziens. Bye. En zoals beloofd, ons eigen politieke vragenuurtje nu deze week met Paul Jansen. Hartelijk welkom. Hij is chef politieke redactie van De Telegraaf en Marcia Nieuwenhuis. Zij is parlementair verslaggever van het dagblad De Pers. Laten we beginnen met uh, Koen Teulings. En inmiddels in zijn kielzoog vanochtend op Radio 1 de CDA-econoom Lans Bovenberg... Juist. Die uh, allebei, Ger, eigenlijk pleiten voor uh, niet zo keihard bezuinigen... maar vooral toch pleiten voor ga naar Brussel en uh, meld daar dat het geen goed plan is... dat landen als Nederland zich ook volgend jaar aan die enorme strenge begrotingsregels moeten houden. Want dat kost onze economie de kop. Ja, Paul, Paul Jansen, je kunt langzamerhand zeggen dat er geen econoom te vinden is die dit eigenlijk niet vindt. Nou, dat waag ik te betwijfelen. Want zoveel economen, zoveel meningen, heb ik altijd uh, geleerd. Ja, maar er is dus, wel een behoorlijke consensus, toch? precies Ja, kijk, het is, er zijn gewoon harde Europese grenzen gesteld. En uh, ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat het doel niet uh, helemaal heilig is. Ik vind er wel een verschil zitten tussen of uh, een, uh, een econoom... als de heer Bovenberg uh, wat zegt... of uh, een directeur van het Centraal Planbureau, uh, de heer Teulings. Het lijkt me niet aan de heer Teulings om dit soort teksten... Uh, uh, te bezigen. Hij moet gewoon gaan uitrekenen hoe groot het uh, financiële tekort is. En dan is het aan de politiek om vervolgens daar een uh, politieke beslissing op te nemen. Ga ik uh, wel bezuinigen tot die min 3%? Waardoor je dan uh, waarschijnlijk een paar miljard meer moet bezuinigen dan als je de teugels iets, uh, iets laat vieren. Ja. Ik vind dat het nogal merkwaardig. Weet je het... dat hij buiten een boekje is gegaan eigenlijk? Dat, dat, lijkt dat mij stuk wel. in de Financial Times. Ja, ja. absoluut. Ja, ja, ja. De reacties zijn ook uh, bepaald niet. Uh, niet uh, vrolijk uh, uit, uh, uit coalitiekringen op uh, wat uh, de heer Nou, wat heeft, heb je gehoord? Zegt. Vertel eens. Nou, echt woede. Ja? Ja, ja, niet... Bijvoeglijke naamwoorden en zo? Uh, ja, die worden bij de heer Teulings uh, prominent PvdA. Hè, laten we dat niet vergeten. Ja. Uh, daar is al een heel, heel trekrecord van... Uh, al dan niet terecht te verwijten over en weer... tussen, tussen het kabinet en, uh, en het CPB. Uh, dit is er weer zo eentje. Ja, ik vind het toch... Uh, uh, uh, merkwaardig dat hij zich weer geroepen voelt om, uh, om, op, dit moment, om op dit moment zoiets te roepen. Marcia. Hij mag het wel roepen, ja. maar laat hij het dan uh, roepen... achter de gesloten deuren aan degene in opdracht van wie hij werkt... namelijk ja. aan, de, aan de dames en heren politici, maar niet uh, voor de bühne. Het lijkt alsof ja. hij zich wil profileren als de komende lijsttrekker van de PvdA. Vermoed jij een Plek politieke zat? agenda, Marcia? Nou ja, het moment van die uitspraak is wel heel bijzonder... want uh, het kabinet heeft al afgesproken... vanaf 5 maart gaan wij bij elkaar zitten om het te hebben over die bezuinigingen... En uh, donderdag, meen ik, komen ook de cijfers van het CPB uit. Dus, dus het is wel echt een pikant moment om nu te komen... met zulke toch politieke ja. uitspraken. Heb je al geluiden gehoord uit het kabinet? Want Paul die heeft uit de coalitie... maar ik neem aan dat dat dan de partijen zijn, de Tweede Kamerfracties... Ja, dat en, is, niet, uh, ja. en niet uit de kabinetskringen nog. Jawel, maar soms laat je iets uh, bewust iets breder hangen. ja, ja. ja. Nou, dan is het bij deze wel. iets smaller gemaakt. Ja. Ja. Maar Marcef sluit ver. je uit dat er een e eentje gemaakt is tussen, tussen Koen Teulings en tussen minister van Hagen van Economische Zaken... die eigenlijk ook met name uh, het accent wil leggen op hervormingen, wat Teulings in dat stukje in, de, in, in het FT ook doet... Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik denk niet dat, dat Maxime Verhagen en Koen Teulings nou de dikste vrienden zijn. Maar ik, ik kijk niet uh, Hij is in boven hun privéagenda. Uh, dus, uh. <laughs> dat ja. denk ik niet, nee. Gaat het kabinet hier last van krijgen? De donderdag komen de echte cijfers uit. Dan ligt al deze hele. Dus, want wij hebben het er nou over. We hebben het er in het vorige uur over gehad. Andere omroepen voor ons vandaag. Die hebben het er ook op hun manier over gehad. Iedereen die pakt een invalshoek. Denk je dat dit kabinet hier nog last van gaat krijgen? Wat de kranten. Nou ja, mee, het iedereen, kabinet gaat De televisie. Het kabinet gaat niet zozeer last krijgen, denk ik, van die uitspraak van Koen Teulings. Maar ze staan natuurlijk wel voor een hele lastige klus. Dat, dat, dat, dat staat vast. Nee, ja. kijk, het is. Het is... Het is eigenlijk zo, dat is uh, niet zo lang geleden. Eurocommissaris Reen heet die, geloof ik. Uh, is hier geweest. Heen, ja. En die dat heeft er nog eens ja. Precies, die heeft er nog eens op gewezen. Let op, Nederland. Jullie staan altijd uh, klaar uh, met het vingertje naar uh, Zuid-Europese landen te wijzen. Uh, ik verlang van jullie, of wij als Brussel-Europa, verlangen van jullie dat jullie aan de afspraken houden. En Dat betekent dat je uh, op min drie moet uitkomen. Uh, en, en geen, uh, geen cent te veel zou ik uh, willen mm -hmm. zeggen, even vrij vertaald. Dus het is Europa die uh, die, die eis zo, st zo sterk heeft gesteld. Het, is, is, het ja. is in de coalitie de PVV geweest, die al eind vorig jaar als eerste heeft gezegd: van nou, wacht eens even, misschien moeten we wat minder gaan bezuinigen. Mm -hmm. ja. Maar Europa heeft die eis op tafel gelegd. En de coalitie voelt zich, zeker vanuit het kabinet, voelt zich wel min of meer, of laten we zo zeggen, in principe gehouden aan die opdracht. Natuurlijk ook omdat anders je onderhandelingspositie in Europa verzwakt... als je uh, wel heel streng wil zijn voor allerlei Zuid-Europese wanbetalers... en zelf de teugels wil laten vieren. Is het des te opmerkelijker dat uh, meneer Teulings dit dus nu zegt... maar ook dat Lans Bovenberg, in elk geval in de tijd dat Balken nog premier was... toch een soort uh, huiseconoom hier voor de CDA-top in, ja. in Den Haag... dat hij ook heel expliciet zegt... ja, ik steun die oproep om naar de commissie te gaan... en om enige spijt te vragen. Ja. Nou ja, het eindigt of ontaart anders wel in enig cijferfetischisme. Dus op zich is dat ook wel, is dat ook wel uh, te begrijpen. Maar je moet, je, kijk, hier zit ook weer een politiek spel achter. Dat is wat uh, Marchinet net ook al uitlegt, volgens mij. Namelijk, uh, in Den Haag wordt gesproken over bezuinigen of hervormen. Dat, ja. dat, dat is voor de gewone burger eigenlijk hetzelfde. Laten we wel wezen. Dat gaat, doet het allebei. pijn. Ja, precies, doe uh, het of pijn. je nou door de hond of de kat gebeten wordt, dat maakt niet zoveel uit. Maar hervormen, dat wordt in Den Haag als, als, als een als andersoortig uh, instrument gezien, omdat je echt... Uh, ja. Op wat langere termijn ga je het pas voelen. Nou ja, je, je, je, je regelingen anders optuigt. Hè? En bij bezuinigen trek je gewoon het geld eruit. Om het maar even ja. simpelweg te zeggen. Ja. Marcia, wacht even. En, en ze willen graag naar de hervormingen toe. Ja. Dus dat ja. politieke spel zit erachter. Maar daar, nogmaals, ah, daar, ja. daar heeft meneer Teulix niks mee te, niks mee te maken. Nee, oké. Okay. Uh, Marcia, we krijgen deze week een paar zware debatten. Hè? Uh, of wij, hun. Uh, uh, over Griekenland, uh, Europa en de steun aan Griekenland. Uh, het gaat om steeds meer geld. En uh, ook over de recessie in de oplopende werkloosheid. Het is allemaal niet toevallig dat dat allemaal bij elkaar komt. Maar het is wel ongelukkig. Ja, nou, ik denk dat uh, Mark Rutte... morgen is dat debat over uh, de recessie, de oplopende werkloosheid... en de uh, economische crisis. Ik denk dat hij het wel lastig krijgt. Je ziet toch in de Kamer dat... Uh, steeds meer, uh, waar hij in het begin heel erg geprezen werd om zijn... Uh, vlotte gesprekstijl en zijn ja, uh, vlotte reactie... Uh, begint dat nu zich een beetje tegen hem te keren. Dat hij met zijn één hand achter het spreekgestoelte staat. Je ziet dat daar ook zo. in... doet over dit soort belangrijke ja, en dingen als tijdende werkloosheid. Ja, je ziet toch nu de laatste CPB-cijfers... Die, die laten zien dat de werkloosheid is opgelopen naar 6%. Ja, die mensen die nu hun baan kwijtraken... die vinden het misschien wat minder leuk... dat hij daar zo met één hand in de zak een beetje over staat te kletsen. Dus ik denk dat hij morgen er verstandig aan doet om uh, die en hand uit die zak te laten. Ja, <laughs> ja. Behalve die houding heeft hij ook natuurlijk uh, andere dingen... maar wie doet dat niet in de politiek beloofd. Hij gaat natuurlijk niet redden wat hij gezegd heeft over de werkloosheid. Wat had hij ook weer gezegd? Ik heb de cijfers zijn niet paraat, maar het nee. gaat de andere kant nou, op. Nou, dat is het, zeker hij had, waar. Ja. Hij heeft in de, beloofd in de campagne, geloof ik, 400.000 banen erbij. Ja, precies. Hij heeft gezegd uh, 400.000 banen erbij. In de campagne vergat hij er dan bij te zeggen dat het pas in 2040 zou zijn. Maar als je nu <laughs> kijkt naar de cijfers die, die er liggen, Meiger. dan... dan uh, ja, dan is er, zijn er wat banen bijgekomen, 31.000. Maar de werkloosheid is dus erg gestegen met 65.000. Nou, dat is uh, meer dan 16 procent. Hm. Dus die cijfers zien er voor hem heel ongunstig uit. En ook als je kijkt naar de doorrekeningen van de plannen van dit kabinet... ja dan zie je ook dat er, er komen 80.000 banen bij in 2040... Dus zelfs als je over die lange termijn kijkt, dat is dus nog vele, vele malen minder dan wat Rutte riep voorafgaand aan de verkiezingen. Behalve ja. dus zijn houding ook gewoon de beloftes? Ja, de beloftes zeggen mij niet zoveel. Nee, maar de sinds... kiezer misschien wel? Nee, want er is sinds de verkiezingen in 2010, in, in, in juni 2010, toen alle partijen allerlei dingen hebben beloofd, is de wereld wel even anders uit gaan zien. We hebben natuurlijk een enorme eurocrisis daarna. Uh, heel erg in de diepte gekregen. Uh, dus alle partijen kunnen hun beloftes niet waarmaken. Of dat nou een regeringspartij is of oppositie. Dus dat zegt mij niet zoveel. Kijk, uh, werkloosheid, oplopende werkloosheidscijfers, dat, zijn, dat, dat is natuurlijk wel een serieus probleem. Uh, ik ben niet zo heel erg geïnteresseerd in uh, de houding van de premier... hoe die in de Kamer zich presenteert. Het is niet geheel onbelangrijk. Dat uh, denk ik dat we dat uh, wel kunnen vaststellen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat, dat het kabinet de juiste maatregelen treft zodat het probleem wordt opgelost. En of hij dat nou lachend of huilend doet... Ik bedoel, je moet natuurlijk niet op een begrafenis gaan staan feestvieren. Mm -hmm. uh, dat, is de, dat gaat te ver. Maar ik denk dat uiteindelijk de burger veel meer aan heeft... en veel geïnteresseerder is in de oplossingen die worden aangedragen... dan uh, met, met welke, welke pet op uh, het slechte nieuws wordt verteld. Ja. We gaan naar de PvdA, Marcia. Uh, Marcia Nieuwe, jullie gaan met de pers... Een, een, een flink wat verhalen maken over de kandidaat. Dat zijn er inmiddels vijf. Uh, Zoals we allemaal verwacht dag. hadden, heeft uiteindelijk toch ook Lucia Jacobi <laughs> zich uh, Ja. Ja. ja, ja, ja. Kandidaat. Weet je iets van dat? Uh, Ik ken haar van debatten over uh, onderwerpen die, uh, die landbouw gerelateerd zijn. En dan een beetje de natuurkant daarvan. Ja, Lut natuur, Jacobi. Waddenzee, dat is een beetje ja. haar uh, portefeuille. Ze was vroeger uh, directeur van de GGD in Friesland. Hm. Ze zit al een aardige tijd in de Kamer, uh, het viel me net ook al op, ze noemde haar portefeuille... en ze noemde zoveel dingen en meestal duidt dat erop... dat je er uiteindelijk over niet zoveel dingen gaat. Hmm. Ja, joh. Wat ze... Zijn er wapenfeiten bekend van haar, Paul Jansen? Uh, ja, ze, ze maakt zich druk over, over of, de, of de hei wel genoeg begraasd wordt te schapen. En dat soort dingen in, in het noorden van het land. Nee joh, ik zou het niet weten. Maar, ik hou me daar maar wat ook niet... zit er dan achter dat ineens zo'n backbencher? Nou ja, of ja precies dat wou ik dus net zeggen. Dat vind ik veel interessanter. Van hoe is het mogelijk uh, dat op het allerlaatste moment... Uh, er nog zo'n, uh, om jouw woord te gebruiken, backbencher. plotseling uh, ten verschijnt. Om twaalf uur vanmiddag is de inschrijving gesloten. Ja, en dit, dit, dit kan je dus alleen maar in de PvdA verzinnen. Uh, uh, de eerste geluiden die we horen. is dat het weer een. Uh, ja, dat wijst toch weer op een prachtig uh, machiavalistisch uh, machtsspel. Uh, waarbij Jacobi naar voren wordt geschoven om de kandidatuur van Al-Bayrak Al eigenlijk te torpederen. Hè? Want er was maar één vrouw, nu zijn er twee vrouwen. De omgekeerde haas, bij, bij het makathon lopen. Ja, dat komt eh. precies om... <laughs> nou ja, kijk, de PvdA die heeft een heel merkwaardig kiesysteem namelijk. Het is dus niet zo dat iedereen een stem uitbrengt en degene met de meeste stemmen die, die wint. Nee, het gaat over meerdere rondes waarbij de hele tijd de kandidaat met de minste stemmen afvalt. Hmm. En je moet dus als PvdA lid een lijstje invullen, in dit geval met vijf namen. En op één zet je degene die, waarvan je wil dat hij het liefste de leider wordt en op nummer 5 zet je degene die het minst geschikt vindt. Nou, en wat je dan dus heet het krijgt is dat je moet gaan afwegen wie je op plaats 2 en 3 en 4 zet. En uh, de geschiedenis leert dat, kijk maar naar het gevecht tussen uh, Lilian Ploemen en uh, Jan Pronk om het partijvoorzitterschap een paar jaar geleden. Waarbij Pronk stevast elke ronde won. Behalve de laatste. Toen kwam Ploemen plotseling uh, naar boven. Die het, het op, op plek twee of lager had gestaan. Hmm. Nou, en, en de kandidatuur van Jacoby, om een uh, ingewikkeld verhaal makkelijk te maken of andersom. Ik weet niet of de luisteraar er nog iets aan, uh, van kan volgen wat ik probeer uit te leggen. Maar de kandidatuur van Jacoby kan dus wel eens bedoeld zijn. Uh, om meer plekken twee op lijstjes uh, te veroveren... ten koste van al hè? Omdat heel uh, veel PvdA-leden waarschijnlijk geneigd zijn. Het is gewoon strategisch. Dus, het is een gezet, het strategische is zet, de, zet om de vrouwen, de, zeg maar het blok van vrouwenstemmen te breken. Maar Marcia, werkt dit machiavelistische verhaal als het inderdaad klopt... dat volgens Maurice de Hond 41% van het potentiële PvdA-kiezers niet de leden, want daar heeft hij geen toegang toe om dat te meten... maar PvdA-kiezers, 41% is voor Plasterk. Als dat echt zo'n hoog percentage is, dan uh, gaat deze hele opzet... Uh, wat denk jij? Nou, ik denk dat je echt moet kijken ook naar wat de PvdA-leden vinden. En, en daar is nu... De, ja Alle opiniepeilers hebben gewoon nog te weinig cijfers om, om dat te kunnen peilen. Ik denk dat het wel meestal vallen met de invloed die uiteindelijk... Uh, uh, deze friese dame zal hebben op, uh, op de, uit, de uitslag, want ja goed, misschien dat er wat meer mensen uit Friesland uh, op haar gaan stemmen, maar ik denk dat ze het toch vaak onderaan zal eindigen. Jij denkt dat plastiek het wordt? Uh, nou, ik, uh, ik geef Diederik Samsom ook uh, een ze, zijn het, ze zijn het inhoudelijk ongelooflijk met elkaar eens. Hè. Het gaat er echt om, om, om uh, althans als je hen allen mag geloven, om de persoon. Want inhoudelijk zeggen ze, vallen we elkaar natuurlijk helemaal niet af... want het is uiteindelijk voor dezelfde partij. We moeten straks ook weer samen allemaal verder. Ja, nou, ik denk, ik denk eigenlijk dat Diederik Samsom wel iets meer op het linkervlak zit dan Ronald Plasterk. En uh, nou, laat het iets maar weg. <laughs> ja, dus uh, ik bedoel, hij, hij is ook degene geweest die, die jaren geleden al heeft voorgesteld om eventueel samen met de SP te gaan. Dus dat heeft hij misschien. Ja, dat, ook die een verschilijke... andere... uh, ja, dat nee, is heel ik, ja. ik, ik kan me ook voorstellen dat dat strategie is. Want als hij zich nu zo links zou uiten, dan denk ik, maak je geen, geen kans om het te worden. Hm. Uh, maar ik denk. Ik, ik, Lijkt mij zelf voor, voor de Partij van de Arbeid geen gek idee... als, als hij uh, Cohen op zou volgen. Het, ik, als je vergelijkt naar wat, wat hij nu... Zeg maar, hoe hij nu daar buiten komt en wat plasterk. Die, die was natuurlijk toch financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid. Nou, ik, ik heb nog niet gezien dat de PvdA in de peilingen enorm is gestegen... sinds hij financieel woordvoerder is. En hij heeft toch een belangrijke rol ver, vervuld in de economische ja. crisis. Nou, het aardige, Jan, als, als ik het goed heb meegekregen... maar Ger, ik geloof dat jij het lijstje daar hebt liggen... is dat uh, uit het onderzoekje van de, de Hond bleek dat ongeveer een derde van de geïnterviewde uh, geen van de kandidaten geschikt vond of niet zijn keuze wilde maken. Ja, nee, maar daar slaan deze cijfers nu op. Die, nee, dat die, die, die, de, da, Ja, dat zijn ja. voorkeurstemmen waarbij ooit. deze mensen in de fractie gekozen zijn. Oh, Oké. Okay. Lut Jacobi 5.000, Martijn ja. van Dam andere kandidaat 1800, Albair ook 130.000. Ja, omdat ze op plek 2 stond en de grootste uh, hooggeplaatste vrouw dus uh, was. Dus daar mogen we niks in lezen. Wat, wat, je, wat je weer niet van haar mag zeggen kennelijk, dat, want uh, dat doet niet de zaken dat ze vrouw is en dat soort uh, dingen. Nee. Maar dat speelt natuurlijk allemaal wel een rol, maar ik zag in, die, in ieder geval dat dat wilde ik even dat punt wilde ik maken in de peiling van de hond. Dat bleek dat ongeveer een derde van de, de mensen die gepeld was naar hun mening van welke kandidaat het moest worden. Die, die vonden geen van alle daar, daarvoor hmm. uh, kennelijk in aanmerking komen. Die hadden geen keuze kunnen maken. Ja. Ja, dat is toch eigenlijk wel het meest uh, schokkende uit die hele, hele enquête. Uh, ja, wat mij dus dat, uh, dat werpt ook weer een ander licht op die 41 voor Plasterk dan Marcia. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. ja. Um, alles, alles komt terug, net zoals je eten. Uh, de kwestie <lacht> Mauro. <lacht> er is nu een wortelingswet. En die moet ervoor zorgen dat er nooit meer zoiets gebeurt... als de kwestie van die Angolese jonge Mauro... die in Nederland niet mocht blijven uiteindelijk na een hoop gedoe. Het is een voorstel. He? Het, is het, nog een voorstel. Weg, ja. het is een voorstel van, uh, uh, van uh, de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie... Um, Krijgen we ditzelfde probleem, Paul, nou weer helemaal opnieuw vanaf nul punt terug? Nou, volgens mij niet. Volgens mij is er geen kamermeerderheid voor. Uh, maar... Soms had het over 74 zetels. Ja, dus precies. een dat beetje is, pielen dat... heb je de 76. Nee, ja, maar precies een beetje pielen. Uh, 74 zetels is geen kamermeerderheid. Uh, want we hebben 150 zetels nog steeds in, de, in het uh, huis hier, de Tweede Kamer. Dus dat ze, zolang het bij 74 blijft staan... En ik denk dat de coalitie zich uh, goed gaat vasthouden aan elkaar... Uh, zolang ze nog in het zadel zitten. Ik denk niet dat er een kamermeerheid voor uh, gaat komen. Dus keren problemen ook niet terug. Bovendien, uh, dat, die hele zaak Mauro is uh, volslagen opgeblazen... tot een uh, totaal hysterisch uh, toneelstuk hier in de Tweede Kamer destijds... Uh, waarbij iedereen totaal was vergeten dat die, die uh, uitgeprocedeerde uh, jongen nog in de tijd dat Al Bayrak... die nu weer in het nieuws is zelf staats, staatssecretaris was. Was, dat zij hem de deur heeft gewezen en ook zijn bezwaar heeft afgewezen. Sterker nog, zij was degene die destijds bleek later in, uit correspondentie had gezegd... dat hij ook niet in aanmerking zou komen voor... Uh, de discretionaire bevoegdheid. Dus toch laten denk je niet dat het er toch nog een probleempje wordt... of dat het een, een, een, een gewetenskwestie wordt voor het CDA? Want daar hangt het van af hè? of die initiatiefwet het wel of niet gaat halen. Zeker omdat wel blijkt dat van hun achterban in het land... dus veel gemeentes er enorm voor zijn en eigenlijk al dingen illegaal doen... Maastricht bijvoorbeeld? Nou, of... nee, volgens, mij, volgens mij kan het CDA hier gewoon tegenstemmen. En de kwestie Mauro is, is uh, zo opgelost dat ze hebben uh, voor. Ja, ik heb het even los en... van die kwestie Mauro. Ja, gewoon ja, ja. nu dit initi die initiatiefwet. Even los daarvan gezien. Nee, ik denk niet dat zij. Nee? Haar, uh, dat gaat op, geen probleem nee. voor ze worden? Denk ik niet. Hm. Denk jij ook niet, Paul? Nee, ik denk dat ze... Ja, je weet het nooit. Want de regie in de zaak Mauro heeft het CDA wel vaker in de steek gelaten. Hebben het afgelopen najaar ge gemerkt hoe ze die hier echt een totaal potje van hebben gemaakt. En niet goed hadden afgedekt uh, in de coalitie en in de Kamer hoe de steun zou liggen. Maar als ze deze keer hun huiswerk wat beter doen, dan zorgen ze ervoor dat de rijen gesloten blijven. Uh, de zaak Mauro is opgelost en je zou gek zijn als je hier een bredere regeling uh, voor... Uh, ja, voor CDA-Kamerleid Jury's, die we gisteren in de uitzending hadden, die zei ook dat hij tegen was. Ja, ja volgens, mij, volgens mij hebben ook genoeg reden hier om, uh, om ja. tegen te kunnen zijn. Iets anders wat ook weer terugkomt, dat is het tweede dubbele paspoort. We hebben in, in, in Nederland uh, uh, is er een hm. beleid om geen dubbele paspoort te hebben. Althans, dat, dat, daar moet een wet voor komen enzovoort. Mm -hmm. En toen was Donner daar als de kippen bij om te zeggen... ja, maar ook de experts in Nederland en in het buitenland... die moet moeten dan, dan ook gelden? geen dubbel paspoort hebben. En de, die, die zaak die is iedereen een klein beetje vergeten. Tot mevrouw Spies, nieuwe minister van Binnenlandse Zaken... dacht van, hey, dat ligt nog op mijn bordje, dan moet ik even de kamer op... Worden. Dus hup, een brief naar de Kamer. Ja, inderdaad, Donner had gelijk. Uh, wat voor de zij de mogen geen dubbele ook? paspoort hebben, Nederlanders in het buitenland. Krijgen we dat probleem nou ook weer, Marcia? Of gaat het ook een zachte dood sterven en uh, horen we er nooit meer wat over? Um, nou, dat is een goede vraag. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik die brief zelf niet heb gelezen. De laatste brief van, van Spies. Dus ik moet hem daar nog even. Nee, ik ook uh... niet. Maar dit zijn gewoon uh, de feiten. Het gaat erom dat dit een politieke kwestie was, die dan weer kennelijk weer. Het is uh, ook een politieke opgestookt. kwestie, omdat Schouw van d 66 heeft gezegd: dit is zo belachelijk uh, donner kwam met deze toevoeging, dat het ook voor expat gaat gelden. Dat is natuurlijk de gek voor woorden. Laten we het helemaal vergeten. Dat verhaal over die dubbele paspoort. En heeft de VVD gezegd: jongens, jullie zijn een liberale partij, dit is zo antiliberaal. Recht je rug tegen de PVV en gooi dit allemaal van tafel, Paul. wat gaat ja. hiermee gebeuren? Nou, dit is gewoon een afspraak uit het uh, regeer- en gedoogakkoord. Dus de afspraak is afspraak. Dus het gaat gewoon door. En daarom is wat Spies ook uh, heeft gezegd dat ze niet van plan is om uh, toe te geven aan de wens van uh, ik geloof de meerderheid van de Kamer. Nee, ja. Dus, ja. Dit, dit wordt gewoon uitgevoerd, want het is destijds in de coalitie afgesproken. Dus dat betekent dat inderdaad Nederlanders in het buitenland expats ook hun. Uh, of we een Nederlandse paspoort kwijtraken of niet de Amerikaanse of andere nationaliteit. Ja, aan dat, nemen. Ik, ik, ik geloof dat er een formulering in staat van dat het streven is om het uh, zoveel mogelijk te beperken. Nou ja, daar kan je natuurlijk allerlei uh, loops aan, uh, haken en ogen aan verzinnen. Uh, uh, uh, en, en de vraag hoe wijs dat is en hoe, hoe strikt je dat allemaal moet gaan toepassen. Maar het streven is om uh, Nederlanders uh, maximaal één paspoort uh, te geven of anders uh, je Nederlanderschap op te geven. Hm. Nou, lekker. Hebben jullie soms een dubbel paspoort nee, en kijk nee, kijken in nee, keer nee, nee. zo sip? <laughs> nee hoor, nee, ik kijk niet sip. Ik zit even te denken over wat jij zei. Het zal tegen een, de wil van de meerderheid van de Tweede Kamer in wel gebeuren... omdat het nou ja. helemaal afgesproken is het, in het Dat is natuurlijk akkoord. het gekke. Het, het is het een na het, het ander. Het, nee, het gek is, het is destijds afgesproken. En, en, maar, maar je kan dat niet afspreken en tegelijk een meerderheid in de Tweede Kamer hebben... die dat veranderd wil zien. Want dan is een van de regeringspartijen, of coalitiepartijen, is dus aan het draaien. Nou ja, je, je refereert zelf al aan de v de VVD. Dus daar is het laatste woord nog niet aan gezegd. Maar uh, Spies voert gewoon uit wat, uh, wat is afgesproken. Dus wat ja. dat betreft gaat het gewoon door. En dan, uh, dan moeten ze maar de degens kruisen. En kijken hoe ze eruit gaan komen. Oké. Okay. Paul Jansen van de Telegraaf hoorde u als laatst. Hartelijk dank. En Marcia Nieuwenhuis van het Dagblad De Pers ook bedankt. Graag gedaan. Ger en ik zijn er morgen weer vanaf half vier op deze zender. En zometeen na half vijf het Radio 1 Journaal met Lucella. Carazzo. Goedemiddag. Hallo. Ook politiek bij ons. Lucia Kobi komt zich voorstellen van de PvdA, de vijfde kandidaat. We hebben reacties uit Naarden. Premier Rutte neemt het kabinet mee naar Leiden dit keer voor de Matthäus. En de vraag is, uh, zijn ze daar erg teleurgesteld over in Naarden? En internet blijkt van de hele wereld het snelste te zijn in Enschede. Dus daar zijn we ook. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 En de Tweede Kamer heeft afscheid genomen van Job Cohen... die als PvdA-leider vertrekt en als Kamerlid. Volgens Kamervoorzitter Verbeet heeft Cohen zich onderscheiden... door een oprechte, waardige en respectvolle manier van debatteren. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANEB Verkeersinformatie. Er staan 23 files, 70 kilometer bij elkaar. De meeste daarvan in de Randstad. De opvallende files, dat zijn de files veroorzaakt door ongelukken... die staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmade, 4 kilometer. De A16 van Breda naar Rotterdam... tussen Hendekido Ambacht en de Van Brienenoordbrug, 6. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. En de A16 van Rotterdam naar Breda... bij de Mordijkbrug 3 kilometer. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid...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 Goedemiddag. Lutz Jacobi, bijnaam de Rode Friesin. De vijfde en laatste kandidaat voor de opvolging van Job Cohen. Die nam vanmiddag formeel afscheid als PvdA-fractieleider. Jacobi treedt nu in het licht van de Haagse schijnwerpers... dat Cohen zo verfoeide. We spreken over de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Den Haag debatteerde daar vanmiddag over. Maar ook wij zijn er gedoken wat die gevolgen zijn. Het snelste internet ter wereld vind je in Enschede. Met een snelheid van 1 gigabit per seconde. Surven over het wereldwijde web. Het kan. Op de campus van de Universiteit Twente. Of je dat ook merkt, is onze verslaggever aan het napluizen. En dan de ontwikkelingen in Syrië. Gewonde journalisten zijn de belaagde stad Homs uitgesmokkeld. Er is een opvallend aanbod vanuit Tunesië bovendien. Indien gewenst, dan krijgt president Assad daar politiek asiel. Hoe moeten we dat zien? Dat hoort u van Bertus Hendricks. We zijn er met het Radio 1-journaal. Tot half zeven vanavond. En we beginnen met de bezuiniging op de geestelijke gezondheidszorg. Mensen moeten sinds 1 januari hun eigen bijdrage betalen als ze hulp krijgen. Over de gevolgen is in Den Haag gedebatteerd vanmiddag. En die gevolgen worden ook door de NOS in kaart gebracht. En dat doet Rinke van der Brink, onze verslaggever op het gebied van de zorg. Rinke, wat hoor jij over de gevolgen van deze nieuwe wetgeving? Nou, wij hebben geprobeerd bij zoveel mogelijk GGZ-instellingen te horen... wat zij in de eerste maand van het jaar hebben gemerkt... van de effect van de maatregelen die zijn genomen of er minder cliënten zich gemeld hebben. Uh, bij alle algemene instellingen uh, die gereageerd hebben, was dat het geval. En dat gaat om aantallen die varieert tussen de 12,5 en 65 procent. Bij sommigen is het dus echt heel veel. Bij de hooggespecialiseerde zorg, bijvoorbeeld die aan oorlogsslachtoffers... of uh, die alleen woonprojecten voor uh, psychische uh, patiënten hebben... Daar, daar zie je weinig effecten tot nu toe. Ja, heb jij goed beeld gekregen van de groepen mensen... die zich niet meer voor hulp melden. Nou, wat opvallend is, is dat we in de provincie Overijssel hebben we een uitgebreide reactie gehad van die mens. Dat is een, een, een instelling die voor 1 miljoen mensen de uh, geestelijke gezondheidszorg aanbiedt. Dus best een heel grote. Daar zien ze dat in de grote Turkse gemeenschappen in Almelo en uh, Deventer, trouwens ook Koerdisch daar, dat daar mensen wegblijven. Daar hebben ze veel Cliënten. Dat zijn overwegend mensen met lage inkomens. en die, uh, waarvan er ook veel slechte taal spreken. die hebben uh, de pech dat ze eigenlijk met twee maatregelen geconfronteerd worden: eigen bijdrage die ze moeten gaan betalen. Maar ook moeten ze vanaf dit jaar hun eigen tolkosten betalen. En um, dat lijkt te veel. Dus daar zie je een daling van het aantal nieuwe cliënten met 65 procent. Ja, dat... dat is veruit het grootste getal. Ja, Marcel Bril in Den Haag. Marcel, jij hebt vandaag het debatje in de Kamer ge gevolgd hierover. Ja. En dit is een zorg uh, die ook in Den Haag leeft. Zeker, ja. Bij de oppositie om te beginnen. Die zeggen al sinds het voorstel vorig jaar naar buiten kwam. Ja, dat moet je helemaal niet doen. Want uh, daardoor, door zo'n eigen bijdrage, gaan mensen... die deze zorg nodig hebben, deze zorg meiden dus niet meer gebruiken. Minder mensen gaan er gebruik van maken. Dat is wat zij al uh, vanaf het begin af aanzeggen. En dat kan alleen nog maar meer geld gaan kosten, is de redenering... vanwege de overlast bijvoorbeeld die ze dan gaan veroorzaken op straat. Dus stoppen met die bezuinigingen. Dat zeggen de partijen in de oppositie al een hele tijd. En vandaag uh, herhaalden de SP en GroenLinks dat weer in de Kamer. Zou het nou niet tijd zijn om af te zien van deze bezuiniging en te kijken naar alternatieven? Als morele en menselijke argumenten niet helpen bij u, laat dan het financiële argument wel helpen. U bezuinigt niet met de eigen bijdrage, u verplaatst de kosten, dus haal de eigen bijdrage van tafel en wel direct. Nou, dat was Renske Leijten van de SP. Marcel, staatssecretaris Teven, die hoorden we hier toch vorige week ook over, die maakte zich toch ook wel wat zorgen ook over de overlast die kan ontstaan. En hij opperde dat de bezuiniging misschien deels moet worden teruggedraaid. Ja, dat was uh, hulp uit onverwachte hoek. Voor de oppositie zou je kunnen zeggen... iemand uit het kabinet die een bezuinigingsmaatregel ter discussie stelt... dat gebeurt hier niet zo heel erg vaak. De staatssecretaris van uh, Veiligheid en Justitie... Uh, die heeft precies dezelfde vrees als de oppositie. Bespaar je hier wel geld mee, want die overlast die je veroorzaakt... levert dat niet veel meer uitgaven uiteindelijk op. Nou, bij het ministerie van Volksgezondheid niet blij met die uitspraak van de staatssecretaris. Want minister Schippers heeft die eigen bijdrage in het leven geroepen. En ja, dan gaat een staatssecretaris er tussendoor lopen fietsen. En als je dan vandaag naar het Tweede Kamerdebat luistert... dan hoor je tussen de regels ook wel door hoor, dat Schippers vindt... dat Fred Teven voor zijn beurt heeft gesproken. Want het is volgens Schippers nog veel te vroeg... om nu al al die maatregelen ter discussie te stellen. Het jaar is nog heel erg jong. En wij weten dus helemaal niet wat de gevolgen zijn. We kunnen er naar gissen... En we kunnen conclusies trekken, maar die zijn niet gebaseerd op feiten die wij uh, hebben vastgesteld. We hebben met elkaar afgesproken, dit is een maatregel waar risico's aan zitten. Dus hebben wij een monitoringcommissie, anders hadden we die niet kunnen hoeven in te stellen... Het is ook een maatregel waaraan verschillende kanten zitten. Vandaar dat wij een begeleidingscommissie hebben ingesteld met politie, met justitie, met de gemeente, de huisartsen, om te kijken wat deze maatregel doet. En laten we nou eerst eens kijken wat deze maatregel doet, voordat we, voordat we dat hebben ontdekt, alweer nieuwe maatregelen gaan nemen. De minister van Gezondheidszorg... over de oproep van de staatssecretaris van Justitie, Rick van den Brink, die maakte zich dus vorige week zo zorgen over extra overlast van mensen die geholpen moeten worden... maar nu niet meer hulp zoeken. Hoor jij berichten over de toename van dit soort overlast? Nou ja, uit datzelfde Almelo, daar, daar zie je dit heel duidelijk geïllustreerd. Er zijn veel minder patiënten die ze gemeld hebben... behalve bij de crisisdienst van die mens, zoals de instelling heet in Almelo. Daar zit heel erg druk, zo druk... dat er zes patiënten op de wachtlijst staan... voor een acute opname. Dat is te vergelijken met dat je in het ziekenhuis komt... op de hulp om ze zeggen... ja, ik ben nummer zoveel op de wachtlijst. Uh, acute opname, het woord zegt wel... dan moet je gewoon meteen opgenomen worden. Dat was altijd zo, nu kunnen ze dat niet meer doen. Met als gevolg, uh, zegt de directeur van die mens tegen ons... dat wij eigenlijk gestimuleerd worden... om extra uh, bedden te openen. Dus extra plaatsen creëren waar patiënten kunnen worden opgenomen. Nu juist precies wat de minister niet wil. Want ze wil dat het aantal bedden in Nederland omlaag gaat... omdat ambulante hulpverleners waarbij mensen af en toe langskomen... veel goedkoper is dan opname in een instelling. Nou, dat is een overduidelijk voorbeeld van een bezuiniging die dus geld kost. En bovendien, als die patiënten niet worden opgenomen... natuurlijk ook heel gemakkelijk tot de overlast kan leiden... waarvoor Teven en, en met hem zijn politie uh, zo bang is. Je hebt verder gekeken naar Almelo natuurlijk. Eh, merk je eh, dat andere zorgverleners ook al die gevolgen gaan het merken zijn? Nou, je ziet bij grotere instellingen in het hele land, bijvoorbeeld in Amsterdam... VVZ, v, eh, GGZ in Geest en ARK in de twee grote instellingen... dat die eh, kampen met eh, 20% ruwweg, 15-20% minder eh, nieuwe cliënten. Die mensen blijven ergens... Die Problemen houden niet allemaal op. Er zijn ook bij zeggen sommige instellingen tegen ons. Het is goed dat er sommige patiënten die een keer tegenslag hebben en ja, bij wijze van spreken hun portemonnee verliezen en dan een therapie begint. Dat is niet te bedoelen. Dus dat die wegblijven, is prima. Maar er zijn allerlei mensen, met name met weinig geld die ernstige of serieuze psychische klachten hebben... die niet meer komen omdat ze dat niet kunnen betalen, die eigen bijdrage. Ja, en die belanden bijvoorbeeld ook bij huisartsen, hoor je. Uh, uh, Marcel Bril, onze verslaggever in Den Haag. Marcel, zie jij nog ergens een kamermeerderheid ontstaan... die de minister uh, wellicht dwingt hier iets aan te doen? Voorlopig nog niet, want je hoorde de minister net ook al zeggen... pas later dit jaar in september dan uh, zijn de gevolgen in kaart gebracht. En uh, ja, de minister die heeft ook al uh, de eigen bijdrage... het bedrag naar beneden gebracht... Gebracht. En die, die, die eigen bijdrage die is gewoon afgesproken in het gedoogakkoord... dat het kabinet en de PVV hebben gesloten. Want dat geld is nodig om de zorgkosten in de hand te houden. Ja, want wat dat betreft uh, bereiken ze wel door doel. Er gaan minder mensen naar de zorg, toch? Ja, nou ja, dat is uh, wel wat, uh, waar het nu op lijkt. Uh, dat moet natuurlijk nog helemaal onderzocht worden. Maar de eerste signalen die wij dus krijgen, dat, dat is absoluut zo. Nou ja, en bovendien wordt dit teruggedraaid. Nou, uh, het is geen nieuws als ik zeg dat er juist extra bezuinigd moet gaan worden. En uh, de minister zegt, ik heb dat geld gewoon nodig... Uh, bij de, uh, bij de huidige onderhandelingen verwacht ik niet dat er gezegd wordt... weet je wat, we moeten wel extra miljarden bezuinigen... maar die eigen bijdrage op de GGZ draaien we terug. Dus ik denk dat er voorlopig geen uh, verandering uh, in zit. Marcel Bril, dankjewel. En ook Rienke van den Brink, dank. De regio Rotterdam kampt met een nieuwe golf van overvallen. De afgelopen twee maanden vonden er 93 overvallen plaats... op winkels, op snackbars en in woningen. Dat zijn er 31 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Anderhalve week geleden was de snackbar van Jong-Jong en Ronnie in Ridderkerk doelwit. Verslaggever Roel Pauw is op de plek van de misdaad. Waar stond u toen die overvallers binnenkwamen? Uh, we stonden achter uh, de ja, vleeskisten. Ja. Uh, Het is hier niet zo'n grote zaak, dus uh, als ze eenmaal binnen zijn, zijn ze ook dichtbij? Ja, daar ga ik voor mijn neus staan. Is er eentje met een mes in de handen en andere met een knuppelbal en er nog eentje achter hem met in de handen. Ik ben niet met z'n drieën? Met z'n drieën. En de uh, liefde tijd tussen uh, 14 en 16 jaar. Jonge jochies. Een heel jonge jochie. En uh, een paar keer lopen held, held. Toen ik uh, probeerde hem mes af te slaan, maar het lukt me niet. En toen met twee begonnen komen binnen en een stoelen gooien naar achter. Naar eentje echt pakken mij vast en effecten over mijn hoofd te geslaan. En dan schoppen tegen mijn buik. En dan pakken in mijn kassa. Ik probeerde mijn kassa nemen. U heeft met de knuppel waarmee een van de overvallers binnen was ja. gekomen... een tik uitgedeeld? Ja, een tik uitgedeeld. En achter hem alleen Ja, ik had ze wat harder aangepakt als ik de kans zou krijgen. Ik loop vaak, heel vaak buiten met over dat het kon gebeuren. En dan had dat gebeurd. Ja, ik had niet voor de vervolging gestaan. Nee. ja, u bent niet helemaal zonder kleerscheuren uit de strijd gekomen. Want u heeft een messteek opgelopen. Mijn, ja, ik ben wel messteken op mijn rechter... Uh, ja. En hoe is dat nu mee? Lichamelijke, genezen wel, maar de heestelijke toch nu. Ik ben nog steeds bang. En als ze slapen, als ze donker worden, als ze onverwacht geluid horen, dan gelijk schlopen. Het zijn geen grote bedragen hè, die hier over de toonbank gaan. Meestal is het voor... Of zo. Het heeft die uh, overvallers niks opgeleverd uiteindelijk. Nee, uiteindelijk, maar wat heeft het u gekost? Kassa kapot en uh, persoonlijke schade, uh, extra ziekenhuiskosten, uh, extra reiskosten. De dure armand van de trouwen, van de ouders hebben ze die gekregen, die missen we. En die is niet terug te vinden, dus die is waarschijnlijk weg. En dan drie dagen dicht geweest en dan eventueel kosten voor schade van de klanten die je mist. Dus we hebben hebben best wel een flink vermogen kwijt om, uh, om weer opnieuw door te draaien. U heeft allerlei maatregelen ja. getroffen om overvallers af te schrikken. Je kunt hier pinnen, staat ook op de deur. U kunt hier pinnen, daar hangt een camera aan het plafond. Oh, een hele batterijcamera zeg, 1, ja. 2 en uh, daar nog één. Daar in mijn eentje. Dan denk je dat je alles gedaan hebt en komen ze toch binnen? Toch binnen. En dan nog een zo jonge, lieve tijd ook nog. De grote vraag is: wat hebben ze voor ouders en hoe zijn ze opgegroeid? En hoe is het nou met u? Een beetje meer opletten, wat zenuwachtig en uh, niet bang, maar wel... Ja, hoe doe je dat dan, nog meer opletten? Nou, gewoon wat meer uh, dingen die je normaal automatisch doet. Gewoon uh, extra opletten, omdat er gewoon niemand alleen hier achter blijft. Dus je blijft constant bij de zaak en in de buurt. Het probleem is natuurlijk dat er een heleboel van dit soort kleinere zaken zijn. Vaak met uh, één personeelslid achter de balie. Een makkelijk doelwit, wat doe je eraan? Ja, dat weten we niet. Uh, het is de vraag natuurlijk, uh, wat doen we met z'n allen eraan? Ik denk dat het ook maatschappelijk uh, iets is. Als ze natuurlijk zo kort gestraft worden als nu, dan zou je dat blijven houden. Denk ik. ik denk dat de wat zwaardere straffen dat ook mede zullen helpen. En hopen dat ze gewoon wegblijven de volgende keer. Ja. De naweeën bij de slachtoffers. Straks na zes uur spreken we met korpschef Frank Pauw. Met hem de vraag, hoe denkt de Rotterdamse politie dit soort overvallen te lijf te gaan? 24 woningcorporaties komen in grote problemen als de rente gaat dalen. Over de gevolgen spreken we straks. Bij de AW, AWB zit vanmiddag in Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag. Er staan 25 files. Nou, twee daarvan vallen op. Ze staan allebei op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar staat bij de Van Brunen-Noordbrug nog 4 kilometer. Daar was een afgevallen lading op de weg beland. Glas was dat, maar het is opgeruimd. De rijstroken zijn vrij. En naar Breda op de A16 is een ongeluk gebeurd bij Dordrecht. En dat veroorzaakt een file van 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. De Japanse overheid en de eigenaar van kerncentrale in Fukushima waren niet voorbereid op een ramp zoals die vorig jaar daar plaatsvond. Er is een onderzoek gedaan, er zijn harde conclusies, er is niet goed gecommuniceerd naar de bevolking. Er was een groot wantrouwen tussen belangrijke personen en het was bijna zover gekomen dat Tokio ontruimd moest worden. Wim Turkenburg, energiedeskundige, die hebben wij in die tijd vaak geraadpleegd. Goedemiddag meneer Turkenburg. Goedemiddag. Ik moet zeggen, het zijn harde conclusies, maar ik dacht, ja, dat komt wel overeen met het beeld dat ik vorig jaar had. Hoe, hoe zit dat bij u? Uh, het komt min of meer overeen, maar we krijgen nu veel meer details over wat er precies gebeurde, in, met name over de eerste weken, de eerste dagen dat de ramp uh, plaatsvond. En het interessante nu is dat dit een, een rapport is dat is naar buiten gekomen, vandaag gepubliceerd en dat is geschreven door onafhankelijke deskundigen. En het is een privé-initiatief, dus er zit geen overheid achter. En wat ze hebben gedaan is 300 mensen die nauw betrokken waren interviewen... en vragen wat is er nou eigenlijk gebeurd. En daar hebben dus ook alle regeringsambtenaren aan meegedaan. En uh, ja, daardoor krijg je veel beter beelden over die na totale chaos... gebrek aan kennis, langs elkaar heen werken... Uh, en het totaal onvoorbereid zijn op zo'n ramp. Uh, ja, en dat was de situatie... Uh, zeg maar op 11 maart uh, vorig jaar. Want als we even kijken naar die communicatie, wat springt dan het meest in het oog? Wat er mis is gegaan? Uh, er is uh, heel slechte communicatie tussen uh, de minister-president uh, Kaan was dat, en, en, en TEPCO. Er uh, is ook slechte communicatie tussen uh, de nucleaire deskundigen die met hun handen in het haar zitten en nooit hadden verwacht dat er een explosie kon plaatsvinden. Dus die kunnen alleen maar klagen en weten eigenlijk minister K niet goed meer uh, te, te adviseren. En uh, er, er is door, door ministeries niet samengewerkt, het ministerie van Onderwijs en Onderzoek... Dat had een computerprogramma waarmee ze konden uh, voorspellen, en dat hadden ze ook uitgerekend, waar de radioactiviteit naartoe zou wegdrijven. En dat werd niet gecommuniceerd met andere ministeries. Dus andere ministers moesten dat lezen in de krant, dat er, en dat hoorden ze pas dagen later, dat er zoiets was. En, en zijn er ook mensen dan geëvacueerd die, de, die dat niet hoefden te doen eigenlijk? Of omgekeerd, erger nou, nog, precies. mensen die zijn gebleven terwijl ze eigenlijk beter weg hadden kunnen gaan? Die, die, die wolk die dreef weg richting het noordoosten. En die heeft uh, zware uh, ja, toch, uh, neerslag van radioactiviteit veroorzaakt tot op zo'n 50 kilometer afstand. En mensen die uh, op zo'n 20 kilometer afstand in het noorden woonden. en die eigenlijk relatief weinig last hadden van radioactiviteit op dat moment. die moesten weg, die werden geëvacueerd. en een deel daarvan werd geëvacueerd naar het gebied buiten de 20 kilometer. maar wel daar waar dus heel veel radioactiviteit was neergekomen. Dus die zijn juist van, uh, ja, van de drup in de regen terechtgekomen, om zo maar te zeggen. Ja, u stelde al dat er zo'n wantrouwen bestond tussen de Japanse premier, de baas van Tepco en de manager van de centrale. Uh, opvallend omdat dat erg on-Japans lijkt. blijkt is dat de, in, in, bij TEPCO had men zich op deze ramp totaal niet voorbereid. Men nam in de ogen van de minister-president niet de juiste beslissingen. En hij heeft zich er dus persoonlijk mee bemoeid en niet ging ingrijpen. Een aantal mensen nemen hem dat kwalijk. Maar onder andere heeft hij weten te voorkomen dat uh, op vijf, vijf, 15 maart de reactor totaal onbemand dreigde te worden. Dat was een plan bij TEPCO. En als dat was gebeurd, dan was de ramp helemaal niet te openzien. En dan was inderdaad er een kans dat de reactiviteit in zulke hoeveelheden naar buiten kwam. Dat ook in een andere centrale in de buurt de boel ontruimd zou moeten worden. En dat uiteindelijk de ramp een totale chaos richting Tokio zou veroorzaken. Dus ook Tokio ontruimd zou moeten worden. Nou, kan. De minister-president in die tijd heeft dat weten te voorkomen door te verordeneren dat er in ieder geval 50 man op de, op de, op de reactor moest blijven. Waarmee om te proberen om de reactie om te werd te voorkomen. Ja. ja. Wat, welke les moet Japan hieruit trekken uit dit rapport? Men uh, heeft een veiligheidsmieten zichzelf aangemeten. Men heeft gezegd het is veilig, dit kan niet gebeuren. Men heeft zich dus ook niet op die ramp voorbereid. En dat is dus totaal uh, fout geweest. Het moet ook zo zijn dat uh, mensen veel zelfstandiger beslissingen kunnen nemen. En niet hoeven te wachten op orders van bovenaf. En ook niet bang moeten zijn om ingrijpende maatregelen uh, te nemen. Meneer Turkenburg, dit uh, rapport is dus of wordt nog gepubliceerd? Het is uitgelekt um, over nou, Japan. Het is, het is vandaag gepubliceerd? Vandaag is het gepubliceerd. Het goed. Gepubliceerd, ja. lekte eerder uit nu, ja. uh, nu is het uh, helemaal openbaar. Dank ja. u wel, meneer Turkenburg, energiedeskundige. Graag gedaan. 8 voor 5, Marco van met een grijs weerbeeld vandaag. Je zit daar met te kijken alsof je het me verwijt, Tim. Nou, een beetje wel, Marco. We zouden eigenlijk een prachtige zonnige week krijgen. Ja, nou ja, dit is, dit, dit, het lastige is dat we met een hoge drukgebied te maken hebben... en dan ga je meestal uit van mooi weer. Het enige nadeel van dit hoge drukgebied is dat het een hele hoop vochtige lucht bij zich heeft. Dan ontstaat de laaghangende bewolking... en in dit jaargetij is de zon gewoon nog steeds niet krachtig genoeg om dat weg te branden. En dan uh, schotelen weermodellen je heel vaak een weersverbetering voor... van nee, het moet echt gaan lukken het moet echt gaan lukken, dan ga je er zelf ook een klein beetje in geloven. En dan, ja, dan ja. schaal je het af en toe iets te zonder ja, in. ik weet niet of jij dat nou per se hebt gedaan. <laughs> nou, maar ik trek rustige het boetekleed aan. Het is Stellen we dat even vast. Marco, okay. Kaffergrof, <laughs> Kijken her. we nog even naar die modellen, Marco. Wanneer komt het zonnetje wel, denk je? Ja, ik ben nu heel voorzichtig geworden. Dus komt vandaag sowieso natuurlijk niet meer. We zijn ook al bijna door de dag heen. Morgen niet, donderdag heel misschien in het zuiden van het land. Uh, het is sowieso zacht, hè? dus dat, uh, daar hebben we de zon niet voor nodig, want de temperatuur ligt morgen bijvoorbeeld op een graad of 12. en ook donderdag zullen we dat wel halen. Maar mocht het met die zon nou donderdag net wel gaan lukken in het zuiden van het land, dan ligt de temperatuur ook meteen hoger. Uh, uh, lukt dat niet met die zon, dan hebben we dus dat grijze weer, dan hebben we nevel, dan hebben we misschien zelfs nog wel een klein beetje motregen, uh, ja, en dan hebben we dus inderdaad dat grijze weer van vandaag. Dus ik ga er toch een klein beetje van uit dat we dat de komende twee dagen sowieso vasthouden. Ja. Nou, en de kou, hebben we de kou nog? Nou helemaal achter ons gelaten... Ja, de winterkou sowieso. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niet ergens volgende week... weer een keer een nachtvorst kan krijgen. En dan komt de temperatuur in de nacht net onder nul. En eh, dat kan best. Maar dat hoort bij maart. Dat gebeurt bijna elk jaar. Dat gebeurt ook bijna elk jaar dat het in april wel een keertje vriest nog. Dus de, wat dat betreft is dat niet uitzonderlijk. Ja, en nu zitten we, laten we zeggen, zo'n 2, 3 graden boven de normale waarde... voor de tijd van het jaar. En laten we er dan volgende week een keertje, een paar dagen, 2 graden onder zitten. Ja, dat ja, zijn dat dingen welp, die uh, allemaal makkelijk kunnen. Marco Verhoef. In totaal kunnen 24 woningcorporaties in financiële problemen komen als de rente fors gaat dalen. Dat blijkt uit gegevens die minister Spies van Binnenlandse Zaken vandaag naar de Kamer heeft gestuurd. Bij Vestia waren de problemen zo acuut dat de corporatie meer dan anderhalf miljard euro aan noodsteun um, nodig had. gert Dennekamp, Vestia had dus ingewikkelde financiële producten, derivaten, maar andere corporaties dus ook. Jazeker, en eigenlijk best veel corporaties hebben dat. Want uit het onderzoek van de minister blijkt dat in totaal zelfs 148 corporaties zo'n financieel product heeft. waarmee ze zich tegen. Rentestijgingen indekt. Alleen het probleem bij Vestia was dat men zich eigenlijk niet goed had voorbereid uh, op het feit dat de rente kan dalen. En daar was nu een probleem mee. En dat betekende dat Vestia ineens met een hele hoop extra geld uh, uh, over de brug moest komen. En dat had de coöperatie niet. En uit het onderzoek blijkt dat er in totaal zo'n uh, 24 coöperaties zijn die in een soortgelijk probleem kunnen komen. Dus 24 van die 148 corporaties die zo'n product hebben... kunnen in financiële problemen komen. Ja, ja, maar niet zulke grote problemen als bij Vestia dus, zo te horen. Nee, nee, nee, dat is echt van een andere orde. Vestia waren de problemen gigantisch, anderhalf miljard, Tim zei het net. Um, hoe groot de problemen bij deze corporaties zijn, weten we niet. Maar want, want kan bij Vestia tot faillissement leiden bijvoorbeeld? Dat zou heel goed kunnen. Bij Vestia is dat ten nauwe nood voorkomen. Daar was het probleem zo groot dat men, de omgeving, de, de toezichthouders, de, de borginstellingen zeiden... dat mag niet gebeuren bij Vestia. En dat hebben ze ook niet laten gebeuren. Want als dat gebeurt, dan zijn de consequenties voor de hele sector heel erg groot. Dus dat is het probleem Vestia. Daar waren de problemen ook acuut. Uit het onderzoek blijkt dat ook bij deze... Uh, 24 de problemen niet zo acuut zijn dat, uh, dat, dat er onmiddellijk op, geld nodig is. Het is als de rente verder daalt, dan komen ook deze uh, corporaties in de problemen. En maar wat voor problemen heb je dan over? Ja, dat kunnen we heel slecht uh, inschatten... omdat niet alle details van het onderzoek openbaar worden gegeven. Eigenlijk alleen maar de kerngegevens uh, worden openbaar gemaakt. En, zegt de minister, er is ook nog aanvullend onderzoek uh, nodig. Want de echte resultaten van het onderzoek komen pas uh, begin maart. En dan zullen we waarschijnlijk ook weten hoe groot de financiële problemen zijn. Want er hangen ook geen cijfertjes nog aan. Dus uh, we weten niet of het gaat over honderden miljoenen of miljarden. Waarschijnlijk niet of dat het maar gaat over tientallen miljoenen of miljoenen. En gisteren bracht jij het nieuws dat de Waterschapsbank geld gaat lenen aan Vestia... Denk je dat de waterschapsbank nu ook bij die andere corporaties gaat helpen... voor de zekerheid, zodat ze die derivaten kunnen omzetten... in wat veiligere producten? Nou, ik denk dat er wel nu uh, nadrukkelijk ook door de toezichthouder... en andere instellingen naar gekeken wordt... of wat corporaties hier in huis hebben... of dat eigenlijk wel past bij corporaties. Kijk, dit soort financiële producten, als je de risico's kunt nemen... zijn helemaal niet zo erg. Als je een hoop geld hebt en je kunt dat onderbrengen bij een bank... als die daarom vraagt, dan is dat het probleem niet. Maar het probleem is dat de corporaties dat geld niet hebben... en dat dus eigenlijk niet kunnen doen... En en dan ergens anders te raden moeten. En daarvan is nu eigenlijk wel gebleken... dat dat een constructie is die eigenlijk niet deugt. Dat is een beetje gokken met andermans geld. Ja, en, en, en afhankelijk van de rente. Hè? Maar of die rente daalt, dat weten we niet. Dus nee, misschien blijft het een hypothetische Ja, als situatie. de rente gaat stijgen, dan hebben we dit probleem niet. Als de rente daalt, dan hebben deze 24 corporaties dus een groot uh, probleem. En daar is niks over te zeggen, over nee. die rente. Nee, goed, als we het, het zouden dan? weten... dan zouden we misschien ook geen pensioenproblemen hebben. En dan dan heel veel andere wij hier problemen misschien niet. ook niet werken. Ja. Gert-Jan Dennekamp, dan hadden wij een ander vak gekozen. Dank je wel. Na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. En dan kijken we naar Syrië, want de druk op president Assad neemt toe. Vandaag heeft Rusland zich kritisch uitgelaten over Syrië. In de VN-vergadering in Genève kwam de hoge commissaris voor de mensenrechten... met harde woorden richting Assad zijn regime. Dat Rusland dat doet, is eigenlijk voor het eerst. Ja, en dan dat supersnelle internet. Het snelst ter wereld, zeggen ze in Enschede. Wat was het ook weer? 1 giga, gigawatt per wat? Een gigabit per seconde. Gigabit per seconde. Dat, dat schijnt heel erg snel te zijn hoe dat komt. Grond waarom dat in Enschede is, dat hoort u na vijven. Tot zo. Vanavond, BNN Today. Ik begon met mezelf te spelen. En uh, daarna had ik een, een interview. Vanavond om half negen op Radio 1. Maar je dacht, ik laat de dag zo beginnen. Ja. Oké, okay. ja, ja. prima. Wat, wat jij wil? Luister en kijk mee op Radio1.nl. Er hebben allemaal grapjes gemaakt, natuurlijk. Indiana Joan. Ja. Heel leuk. Toi, toi, toi. Anders, dat soort dingen en zo. We zijn wel een keertje aan winnen toe. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.